Hij zegt dat hij voor de paus zal bidden. Obama wenst de kardinalen die een opvolger moeten kiezen veel succes. De paus maakte vanochtend bekend dat hij eind deze maand... vanwege zijn gezondheid terugtreedt. Volgens de Italiaanse president Napolitano... is de paus een zeer moedig man voor wie hij diep respect heeft. Het overleg tussen het kabinet en oppositiepartij CDA... over de woningmarkt is mislukt. Het kabinet heeft een meerderheid in de Eerste Kamer nodig... om de plannen met de woningmarkt door te voeren... PVDA en VVD willen onder meer de huren verhogen... en de woningcorporaties een heffing opleggen van 2 miljard euro. Het CDA vindt de verhoging en de heffing te hoog. Minister Blok praat nu verder met D66, de ChristenUnie en de SGP. Blok heeft haast, want de huurverhoging... kan alleen nog op 1 juli worden doorgevoerd. Supermarktketens Plus en Boni hebben diepvrieslasagne verkocht... waarin mogelijk paardenvlees is verwerkt... terwijl dat niet op de verpakking stond... Boni haalt de lasagne uit de schappen en vernietigt de producten. Plus is een preventief onderzoek gestart naar alle leveranciers van het huismerk. Ook Albert Heijn doet zo'n onderzoek, al is er volgens het concern geen reden om te denken dat er iets niet in de haak is. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen op de meeste plaatsen droog, in het noorden kans op een sneeuwbui, verder zonnige perioden en een temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 twee dingen, zei je op de nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen, praat met twee generaties in hetzelfde vak. Vandaag documentaire Frans en Sylvia Promet. En hoe lang heeft het toen geduurd uh, voor u uh, met hem het plan smeden om uw man uh, om zeep te helpen? Uh. Twee, drie maanden. Moest in wezen op zelfmoord lijken. Twee generaties documentairemakers. Zeg eerst maar even wat jij ervan vindt. Ik vind het prachtig. Alice de Bruin in gesprek met vader en dochter: Frans en Sylvia Bromet die al twintig jaar uh, documentaires maken op een heel eigen wijze. We het net al even. Frans, die dan achter de camera zelf de vragen stelt... en vooral niets in scène zet. En Sylvia, die de productie doet en het materiaal monteert. Welkom, uh, beide. Uh, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, zoals dat zo mooi heet. En ik dacht wel van tevoren, Frans... Ja, nou ben jij toch de man van de authenticiteit. Uh, de man die niks in scène wil zetten. De man die houdt van spontaniteit. Dat is eigenlijk jouw handelsmerk geworden. Ja. Wanneer wordt dit eigenlijk een leuk, uh, spontaan, authentiek gesprek? Dit gesprek? Ja. Nou ja, het is, uh, de, de plek is al moeilijk. We zitten in een studio. Dat is al eigenlijk al een hele slechte plek, want... Uh, ja, wij voelen ons hier toch behoorlijk opgeprikt. Het is voor ons een vreemde omgeving... met al die statieven, microfoons en, en, en schermen. Uh, we zijn meer op ons gemak uh, in, in onze eigen omgeving. Uh, en ja, daarom ga ik altijd naar uh, de eigen omgeving van mensen. Ja, omdat je denkt dat als ik jou nu hier uh, ondervraag... dat dat dan toch niet echt wordt. Omdat jij hier ja, ja, eigenlijk een het, kunstje moet zitten doen in een studio. Wel echt, ja, ja, maar ja, het is ja. Het is inderdaad een soort voorstelling... <laughs> een soort voor en wat, wat kunnen we nou doen dat het toch nog een soort van spontaan wordt? Nou ja, uh, uh, uh, het gesprek zo intensief maken dat we de omgeving een beetje uh, uh, uh, uh, ja, uh, vergeten. Ja. Want uh, even naar jouw dochter Sylvia. Ik bedoel, jouw vader, hè? Uh, uh, dat is toch zijn ding? Dat we uh, authentiek zijn en, en, en inderdaad spontaniteit. Is dat iets wat, wat jij ook met de paplepel ingegoten hebt gekregen? Uh... Ja, maar niet in de zin van uh, met, met, met, met, uh, ontmoetingen met de ander of zo. Maar qua werk is dat wel zo. En doen we het ook allebei op de ja, spontane manier... in de zin van dat Frans uh, vrij onvoorbereid op pad gaat. Uh, we, we hebben een goed onderwerp, daar willen we wat over maken. En hij gaat op pad en hij volgt zijn eigen nieuwsgierigheid. Vervolgens legt hij het bij mij neer, zegt verder niks... We bespreken er ook vaak niks over. En uh, dan ga ik kijken in het materiaal, zoeken wat komt er boven drijven... zonder scenario of zonder vooropgezet idee. Kijken wat zit erin. Wat, waar kan ik om lachen, waar kan ik om huilen? En het dan zo achter elkaar zetten dat je dat optimaal gaat voelen. En dat je... Ja. Dus dat voel, is... voel jij dat dan ook zo, als we hier dan zo zitten? Als jouw vader zegt van ja, ik zou nooit in zo'n studio gaan zitten met mijn mensen. Want dat, dan gebeurt er al iets wat eigenlijk niet echt is. Herken jij dat ook? Ja, we hebben voor de film die vanavond op televisie komt bij document onder de huid over tatoeages. Hadden we een probleempje met de camera. Toen is Frans twee keer over gaan draaien, het interview opnieuw gaan doen. Wat we eigenlijk nooit doen. Maar ik zei ja, ik weet niet of ik het red met het beeld. En uh, ik heb het eigenlijk allebei niet gebruikt. Omdat als je iets na gaat zitten spelen, dan, ja, dan, dan voel je het niet. En het mooie is een ontmoeting. Een eerste ontmoeting, een echte interesse. En uh, ja, ja, dat is uh, Dat is wat het jullie is mooi vast als het leggen. Ja, ja. ja. En daar komt nog iets bij. Uh, wij zijn van tevoren vrij uitvoerig uh, verhoord uh, voor dit gesprek. Door wie? door iemand aan de telefoon van de redactie. Een redacteur heet dat. Ja. Die zit hier ook te kijken. Ja. Wees voorzichtig. <laughs> en uh, die heeft het allemaal in jou doorgebriefd. Uh, en jij uh, zit te bedenken van uh, wat voor vragen ga ik stellen... waar ga ik het over hebben. Dus het is eigenlijk al min of meer vastgelegd... hoe dit gesprek moet verlopen. Ja. Ja, zo, zo werk ik eigenlijk nooit. Uh, ik, ik leg niet vast van tevoren. Ik zie wel hoe het gesprek gaat verlopen. Ik laat gewoon alles aan het toeval over. Het nou, toeval uh, is dat er nu tennis is. Ja, jij zegt dat is natuurlijk ook geen toeval. Dat hebben jullie ook allemaal van tevoren bekokstoken? Wat natuurlijk ook zo is. Want er is een tennistoernooi ABN AMRO uh, in Ahoy. Marcella Mesker zit daar. En naar wie kijk jij? Ja, Ik kijk naar de eerste Nederlander die hier in Rotterdam uh, in actie komt. Igor Seisling. En hij heeft het uh, uh, moeilijk, want het is een zware loting... tegen de nummer 3 van de plaatsingslijst. De Fransman Jovi-Fried Tsonga. De wedstrijd is uh, in de beginfase. Er zijn vier games gespeeld. Het staat 2-2 in de eerste set. Maar ik moet zeggen, Seisling uh, begint eigenlijk wel uh, heel aardig. Uh, alsof hij er echt uh, goed uh, geloof in heeft, want hij is natuurlijk de underdog. Hij heeft ook al uh, heel dapper uh, drie breakpoints in zijn eerste servicegame weggewerkt. En uh, ja, slaat een paar hele aardige punten, gaat naar het net, uh, heeft lef. Dus eigenlijk uh, verwacht ik hier wel een uh, leuke wedstrijd van Tsonga natuurlijk de Fransman die favoriet is. Sowieso in dit toernooi, samen met uh, de Argentijn Del Potro en met de grote legende Roger Federer. Die voorafgaand aan deze wedstrijd het toernooi, de 40ste editie alweer, heeft uh, geopend. Sijsling, trouwens een van de drie Nederlanders uh, die meest doet. Uh, samen met Robin Hazen en met Timo de Bakker. Maar zij komen morgenmiddag pas in actie. Uh, Roger Federer voor zijn eerste ronde woensdagavond. Maar voorlopig beginfase tussen Igor Sijsling en uh, Jovie Fritzonga. Twee gelijk eerste set. In Twee Dingen praat ik met twee generaties in hetzelfde vak uh, deze maandagen. Volgende week dus weer. Vandaag met documentairemakers Frans en Sylvia Bromet. En Sylvia, je zei het net al. Vanavond een documentaire van jullie hand op televisie bij de NCRV. NCRV-document onder de huid. Over tatoeages en het weghalen daarvan. Uh, we gaan even naar een klein stukje luisteren. Ja, we wou gewoon vrouwen van elkaar en dat lijkt wel een heel goed idee. Maar wat als de liefde voorbij is? Ja, met z'n tweeën heb je hem gezet... Ja, die wil ik nou gewoon weg hebben. Nee, geen naam meer uh, van vrouwen op mijn lichaam. Frans Bromet trekt op onderzoek uit in Onder de Huid. Heb je zelf eigenlijk een tatoeage? Nee, nee, nee. <laughs> nee. Deze vraag verzin ik spontaan, Frans. <laughs> nou, fantastisch. <laughs> ik zag jou zo zitten met die trui. Ik dacht, er ja. zit misschien wel wat onder. Nee. En jij? Nee, ik ook niet. Nee. En jij? Nee, nee ook <laughs> niet. Echt niet. Nee, want ik vond het wel een superleuk idee. Ik dacht, in de aanloop naar Valentijnsdag... Uh, mensen die een tatoeage zetten omdat ze verliefd zijn op iemand... en dan gaat het uit en dan zit je ermee. Ja. Wie kwam op dit idee van jullie? Ja, het ontstond tijdens een etentje... Hè, met de eindredactie van het NCV-document. En Frans die heeft het er al jaren over. Die heeft altijd een fascinatie voor, voor tattoos. En die vraagt altijd aan nieuwe stagiairs... heb je een tattoo? En laat ik zien. En waarom? En, uh... <laughs> en we hadden en al jaren... Meestal wel, ja. want uh, je hebt natuurlijk wel een tatoeage om hem te laten zien. Hey, niet om, uh... Maar ook als hij gewoon uh, op de billen zit, ik noem maar wat? Of uh, gewoon ja, ergens op uh, ja, andere nou, ja, ja, Het, nog het, sch mee, het schijnt dat er ook tatoeages op, op, op, op schaamdelen zitten. Maar... En die stagiaire laat dat dan gewoon die, aan jou zien? Die heb ik nog nooit gezien. maar <laughs> oh, dat dan weer niet. Nee. Het <laughs> wordt een heel raar gesprek. Geeft niks. Maar goed, ga even verder. Want toen hadden jullie dat etentje en toen uh, jij bent gefascineerd... Uh, uh, ja, dus dat plan dat en dat, dat lag op een stapeltje met andere dingen. En toen hadden we een gesprek met, met uh, documenten over juist: ja, ze, ze kwamen tekort rond Valentijnsdag. En wij zeiden: Oh, dan, dan kunnen we die documentaire gaan maken. En ze zeiden: Nou, dat gaat niet lukken, dat is veel te snel. Want dat was begin december. En toen dachten wij: Dat gaat wel lukken, want ja, we hadden er zo'n zin in. En toen zijn we als een gek mensen gaan zoeken. En dat zijn dus mensen die een uh, liefdestatoeage laten zetten... of laten weghalen. Dus ze zitten door elkaar heen. Dus je, je voelt door... Je, ja, Ze vertellen eigenlijk samen het verhaal van de liefde, de hoop... en de vergankelijkheid van... Uh, ja, en, en hoe gaat het dan verder? Wat is dan de rolverdeling tussen dochter en vader? Ik bedoel. Nou, uh, uh, ik ga gewoon op pad... Uh, uh. Martine, uh, die de research doet, die zoekt mensen. Ja, die legt contact met tattoo shops en, en, en ook shops waar ze tatoeages weghalen. Die, die zoeken dan weer tussen, uh, onder hun klanten wie er mee wil doen. En dan ga ik op pad met de camera. Uh, meestal ook met de geluidsman erbij. En dan ga ik het filmen. En uh, na een tijdje hebben we een, een bergje uh, schijfjes, geheugenschijfjes. Uh, en uh, die geef ik aan Sil. Ja, dat vertelde je net, want dan maak jij het ja. af eigenlijk. Ja. Dus jij hebt maar alle macht, gaat, toch? Nou, het gaat ook vaak wel zo dat uh, tijdens het proces ik meekijk... en uh, ja, we misten nog iemand met, uh, die, die nog liefdesverdriet had. Dus daar zijn we toen uh, extra naar op zoek gegaan. En dat was ook heel goed dat hij uiteindelijk uh, gevonden was. Maar jij want maakte die... dan uiteindelijk de film van? Ja. ja, ja. ja. Is dat niet veel moeilijker... Nou ja, ik, ik weet, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voor mij veel makkelijker is om dit te doen. En, uh, maar het is wel iets waar ik jaren over gedaan heb om het goed, uh, goed te leren. Want wat natuurlijk het mooiste is... als het, als het naar nou, wat ik net zei, optimaal gaat werken... dat je echt gaat voelen wat die mensen uh, vertellen... en dat je niet kijkt naar een, een soort samengesteld verhaal... maar dat je, dat je meegaat als kijker in... Uh, in die levens. Ja, en, en Frans, waarom maak jij de film zelf niet af? Waarom monteer jij niet zoals dat heet? Nou ja, dat heb ik vroeger wel uh, veel gedaan, maar dat kost heel erg veel tijd. En. Uh, uh, Sil kan het inmiddels uh, veel beter dan ik het uh, ooit kon. En. Uh, het geeft mij weer veel meer ruimte om uh, op pad te gaan, om, uh, om te draaien. En dat vind ik nou weer het leukste wat er is. Ja, en, en is het dan nooit zo dat jij denkt. Jeetje, wat een baggermateriaal, zeg, waar die mee thuis komt? Nee, dat denk ik nooit. Ik, ik denk altijd van, ha, we gaan weer beginnen. Maar het is wel eens dat ik denk van, oh, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? En hebben we wel genoeg? En uh, Het is natuurlijk toch, het is wel een creatief proces met, met uh, hobbels erin. En af en toe denk ik wel eens van, hoe gaan we dat doen? Maar ja, inmiddels heb ik ook wel het vertrouwen dat het altijd wel weer goed komt. Maar omdat je van tevoren nooit weet wat het gaat worden, is het toch soms heel moeilijk ja, want uh, hoe is de rolverdeling dan? Wie, wie speelt dan uiteindelijk bijvoorbeeld de baas? Wie heeft het laatste woord? Uh, nou ja, er is niemand echt nee. uh, de baas, nee. Misschien? Hij doet dat en ik doe dit ja. en dat is het. Bazen, daar gruwel jij ook van, hè? Daar gruwel ik van, ja. ja, ja dus jullie ja. willen helemaal niet dat er iemand de baas is? Nee, wij nee dat zijn is ook helemaal gewoon, niet hè? nodig. Uh, we maken iets wat, uh, wat, een, wat, ja, wat tot stand komt door samenwerking... Uh, en niet doordat iemand de baas speelt. Nee, maar het is toch wel eens zo dat, ook, dat jij ook denkt over je dochter... nou, dat doet ze gewoon helemaal niet goed? Nou, dat was vroeger wel eens zo, toen ze nog niet zo lang uh, monteerde. Maar dat is nu nooit meer zo. Ze doet het altijd goed. En uh, als, er, als er iets is waarvan ik denk, nou, dat, kan, dat zou nog iets beter kunnen uh, Ja, dat ten. is natuurlijk zo. Je, je gaat op een gegeven moment kijken en dan... Uh... Nee, ga maar door. Ja, ik, en dan, na, na, je ja. ziet wat er gebeurt. Nou, doe doet ja. spontaan iets, want de regisseur zegt iets in mijn koptelefoon... maar ik kan haar niet verstaan. Nee. Dus daarom ga ik even over jou heen oh, zeggen, oh, okay. ik weet niet wat je zegt. Nee, nee, ik denk, wat gebeurt hier? Ja, nee. dat nee. dat ik nou uh. ja, als dat is waar, is spontaan. <lacht> en al spontaniteit deze uitzending. Nee, dat toch weer net niet. Ja. Uh, nou ja, hij is wel kritisch hoor, maar ja, dat was vooral in het begin... want ik vond het ook heel moeilijk en ik moest het nog leren. Maar uh, ja, het is vooral dat we er heel erg van genieten samen. Dus dan gaan we kijken en dat is altijd een heel erg leuk moment. Want dan ziet Frans wat het geworden is. En dan zie ik zijn reactie, of ik voel zijn reactie. En dat zijn, dat zijn hele speciale ja. momenten. Maar goed, jullie zijn dan zeg maar, uh, collega's van elkaar in deze, ja. maar je bent ja. ook uh, vader en dochter. Is dat ingewikkeld dat, dat je dat met je vader moet doen? Uh, dat is het wel geweest, maar dat is, uh, dat is niet meer ingewikkeld. Wanneer was het ingewikkeld dan? Je zei, nou, het het in het begin, geweest? omdat ik het moest leren. En ja, ik kon eigenlijk niks van mijn vader aannemen, want het vond ik. Hij was ook altijd een beetje onaardig. En uh, ook als hij wiskunde sommigen ging uitleggen. Dus het was heel lastig voor mij om dingen van hem aan te nemen. Dus ja. En daarbij ook dat je... Ja, het is gewoon een, dat je moet dan leren om professioneel met elkaar om te gaan. En uh, nou, Dat heeft wel even geduurd. Want hoe doe je dat, leren professioneel met elkaar omgaan? Ja, gewoon uh, slikken en weer doorgaan. En denken van... Uh, ik wil dit gewoon kunnen en ik wil dit doen. En, uh... Ja, want hoe, want hoe kijk jij daar dan naar? Als, als zeg maar de meester in deze ook. Hè? Jij moest het je dochter leren. Ja, ja... Uh... Ik ben inderdaad geen zachte leermeester, een beetje harde leermeester. Sil noemt het onaardig, maar ja... Jij eh, noemt het niet onaardig? Nee, ik noem het ja, gewoon... Ja, dat is ook niet het goede woord hoor, onaardig. <lacht> ik, eh, ik zeg gewoon waar het op staat. Als het niet goed is, dan zeg ik nou, eh, begin maar weer opnieuw, want het is niet goed. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk als je dat hoort. Nee, uh, maar is dat, is dat... Want jij hebt natuurlijk ook met andere mensen gewerkt in je loopbaan. Want je bent uh, inmiddels 68. Is dat nou makkelijker om dat tegen je dochter te zeggen of niet? Uh, n -n nou... Nee, nee. Ik geloof het niet. Ik kreeg... Voor, voordat Zill uh, uh, monteerde, werkte ik ook wel met andere editors. En ik kreeg, kreeg vaak ook wel snel ruzie met ze. En uh, ja, met Zill heb ik eigenlijk... Uh, Heel weinig ruzie gehad, wat dat betreft. Dus. Uh, was het eigenlijk wel makkelijker met haar. Ah, ja. goed. Nou, u luistert naar Radio 1, naar twee dingen. Uh, vandaag praat ik met twee generaties in hetzelfde uh vak: de documentairemakers Frans en Sylvia Bromet. Uh, ja, we hebben ook nog even gebeld. Uh, met de, de. ik geloof dat dat wel de baas des huizes is: jullie uh, echtgenoot en jouw moeder. Mm -hmm. Klopt dat? Die heeft een hm? beetje de broek aan, of niet? Nou de broek aan, maar nee, zij heeft, zij heeft wel de Het leiding. Speelt ja. een belangrijke rol, ja. Nou, laten we eens even kijken wat zij uh, over jullie zegt. We zijn in ieder geval heel erg gelijk in uh, de manier waarop ze hun verhalen willen vertellen. Dat als Frans met allerlei materiaal thuis komt of op de zaak komt, zo dat viel daar altijd uh, een verhaal van mee te maken, en waarin ze verschillen. Fil lijkt meer op mij. Emotioneler, minder uh, hard of uh, niet dat ik zou zeggen dat Frans hard is maar wij zeggen een heleboel dingen niet of wij durven een heleboel dingen niet te vragen die Frans wel durft te vragen. Is dat zo? Ja ik, ja. ik, ik durf wel uh, alles aan iedereen te vragen ja. ja. Ja, en klopt het dat uh, uh, wat uh, jouw vrouw en jouw moeder zegt, uh, emotionele minder hard, Sylvia, dan Frans? Uh, nou, ik denk dat, dat uh, um, Frans is veel introverter dan dat wij zijn. Wij moeten altijd gelijk overal over praten. Daarom speelt ze ook zo'n belangrijke rol. Omdat je natuurlijk heel veel. Er zijn altijd heel veel dingen die spelen. En dan kan ik met mijn moeder altijd lekker over praten. En wij uh, wisselen gewoon op, op een andere manier uh, emoties en informatie uit. Gewoon meer via het werk. Ja, maar maar uh, uh, uh, uh, to toen jij jong was, hè, ben je eerst gaan studeren... Ja. en uiteindelijk ben je terechtgekomen bij je vader. Wat, wat was de reden dat je dacht, van, ik wil dat vak ook gaan doen? En wel in, de familie, in het familieverband, zeg Nou, maar. ik wilde het wel proberen. Ik wilde tentoonstellingen maken... Ik heb museologie gestudeerd en geschiedenis. En ik had zoveel uh, in musea rondgelopen... dat ik dacht, van daar wil ik voorlopig niet meer naartoe. En ik wilde wel werken en ik deed al die montageassistentie. Dus ik dacht, ik wil wel eens proberen of ik het kan. En ik kon het niet, meteen, want het is heel moeilijk. Maar toen dacht ik, ik wil wel doorgaan tot ik het wel kan. En toen vond ik het zo leuk. Dus het was niet van, ik ga met mijn vader of ik... Ik had niet een heel toekomstplan, dat kan ik nooit. Ik denk altijd van, nu doen we dit en dan zien ja, we Ja, want je hebt iets meegenomen, wat, wat, dat is zo'n zo ja, Een, een klikbord, heet dat Klapper, klapperbord. Klapperbord. Klapperbord, ja. ja. Klapper, is, en, uh... Klapper is een beetje mee. Ja, dat kennen mensen dus uit, uh, nou ja, vertel zelf maar wat het is. Um, nou, het is, het is uit de film, van de film toen... Uh, toen Frans cameraman was, toen uh, uh, woonde ik nog thuis. Ik was 18 en ik had ontzettend liefdesverdriet. En het was vakantie en mijn moeder riep... ik word helemaal gek, uh, gek van Seel, uh, doe iets. Frans had een, uh, een uh, cameraassistente nodig. En uh, die heeft mij toen meegenomen naar de set. En toen heb ik uh, met dat klapperbord uh, cameraassistentie gedaan. Ja. ja, want toen maakte je ook nog films hè, Frans moment. Want zo ben je begonnen. Uh, ik, ja, ik ben heel lang cameraman geweest bij heel veel verschillende films. En, maar ondertussen maakte ik ook wel mijn eigen films... maar de meeste tijd besteed ik toch aan het doen van camerawerk voor andere regisseurs. En uh, nou ja, bij een camerateam, bij een speelfilm... heb je altijd een paar assistenten. Je hebt de focuspoeler, die doet de scherpte. En, uh, en de loader die uh, doet de klap. En de administratie van de shots... En die uh, leegt en late filmcassettes. En dat ging ze doen. Ja. En dat was het begin van een hechte samenwerking... die nog steeds uh, plaats heeft op dit moment. Nou, is, weet iedereen dat vandaag de dag het ook ingewikkeld is, een omroepland. Jullie hebben dan vanavond op een mooie plek een documentaire. Ja. Maar dat is niet zo makkelijk meer te krijgen. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe managen jullie de boel? Hoe is dat ingewikkeld om, om, om je werk ook aan de man en de vrouw te brengen? En ja. wie doet dat dan van jullie? Ja, dat is... Uh, altijd heel moeilijk geweest en nog steeds heel moeilijk. De meeste plannen die je hebt uh, gaan niet door. Ja, hoor, de meeste, echt de meeste plannen? Ja, ja, ja, ja. Dus van de tien gaan er hoeveel door? Eén. Uh, ja. ja, nou, dat, dat is nog veel hoor. Oh, ja. <laughs> ja, nee, ja, we maken gewoon continu plannen die we overal naartoe sturen. Nou, gelukkig maken we ook films in opdracht voor gemeentes, culturele instellingen, bedrijven... En we hebben nog een cursus, uh, een opleiding, Studio Bramet. Dus we doen ook op andere manieren. Proberen we ja, geld te verdienen. Geld te toch? verdienen om ja. te leven. En uh, ja, we maken altijd plannen voor nieuwe films en series. En af en toe worden we heel erg ontmoedigd en dan uh, roepen we weer van zo we een pannenkoekenhuis beginnen. En de volgende dag gaan we weer verder met een nieuw plan. En dan hoop je altijd weer dat het. Uh, dat het goed komt. Het komt tot nu toe ook altijd wel weer goed. Maar, maar dan toch dat pannenkoekenhuis. Waarom, waarom heeft nooit iemand in de familie gezegd... we kapperen gewoon mee? Het is zo ingewikkeld in, in dat heel verzo. Ja, maar ja, dat hebben we denk ik toch ook wel van Frans. Van volhouden. Je moet altijd doorgaan. Ja, hoe als je, maar, het als je maar lang genoeg doorgaat, dan komt er wel weer wat. Ja, maar goed, uh, jij hebt volgens mij wel vaker uh, je mening gegeven... over hoe het nu in Hilversum gaat. Ja. Vroeger had je te maken met een omroep? Dan had je een idee. Je had bijvoorbeeld het uh, goede idee van het programma Buren. Ja. Uh, buren die ruzie met elkaar hebben. Dat is heel lang uitgezonden op de VPRO. Daar heb je echt wel ja. naam mee gemaakt met dat programma. Dat, was ook niet, uh, dat lag ook al vijf jaar in de kast te wachten... omdat ik bij een eerdere ronde uh, verder... Geen omroep uh, geïnteresseerd vond om dat uh, gemaakt te krijgen. Maar toen wilde de VPRO toen het wel. Wilde de VPRO en toen werd het wel. ook uitgezonden. Want en toen werd het ook uitgezonden. Want de omroepen bepaalden nog in die tijd. Ja, en het was ook zo in die tijd dat als je een idee had, dan ging je naar een omroep. En als de omroep er niks in zag, dan ging je naar een andere omroep. En, uh, dus je had uh, verschillende mogelijkheden. Nu is het zo dat uh, als je naar een omroep gaat met een plan, dan gaat die omroep... als ze het, als ze het zien zitten, gaan ze naar de netmanager. En de netmanager die kan dan zeggen uh, ja of nee. En die hoeft verder geen argumenten te gebruiken. En als hij nee zegt, dan is het ook voorbij. Want ook als je naar een andere omroep gaat komt die omroep ook weer naar diezelfde netmanager. Dus uh, ja, je hebt maar één kans nu. Ja, en, dat... en wat vind je daarvan, dat het nu zo geregeld is? Want je kunt ook zeggen, nou, dat is eigenlijk wel heel goed... want zo'n netmanager die bepaalt het gezicht van een zender... en die kan dat misschien eigenlijk wel heel goed doen... vanuit zijn ivoren toren, dat hij toch al die mensen langs laat komen... en daar één lijn uithaalt. Ja, dat zou je kunnen denken, maar... Uh... Ik zelf uh, vind uh, de publieke omroep echt uh, van een uiterst bedenkelijke kwaliteit. Uh, ja, want? Ja, ik, uh, ik kijk niet meer. Hè, is dan kan je het weer... ook niet weten. Nou, ja, af en toe zet ik hem aan en dan zet ik hem gauw weer uit. Het, het, het, het pirat... Wat heb je nou onlangs gezien waar je echt van walde? Uh, nou, ik hm. zie elke avond uh, wel dingen waar ik van wal. Uh, wat heb ik uh, gisteren gezien... Uh, nou ja, uh, een voorbeeld schiet me niet zo gauw te binnen, maar uh, ja, het is echt geen plezier. Uh, nee, maar er zijn meestal schakelen we naar de BBC uh, om nog een beetje plezier te hebben aan onze televisie. Ja, is dat zo erg? Ja. Nou, ik denk dat er nog steeds wel heel veel interessante dingen te zien zijn. En uh, ja, dat je ook niet zo... Uh, je vader overdrijft. Nou, nee, ja... Nou, ik, ik ben niet de enige, hoor. Uh, Nee, ik vind niet dat hij overdrijft, zo kijkt hij er tegenaan. En maar jij dan? Ik, ik kijk er anders naar en ik vind ook dingen leuk die jij afschuwelijk vindt. Zoals? Nou, ik vind bijvoorbeeld, maar ik weet niet of jij dat afschuwelijk vindt... maar ik denk het wel, maar Ali B op volle toeren, dat vind ik heel leuk. Ik denk niet dat jij dat leuk vindt. Nee, maar dat vind ik het... echt ook verschrikkelijk. Ja. Maar waarom is dat verschrikkelijk? Ja, die Ali B, die kan ik niet zien. Die vind ik zo onecht. Uh... Waarom is die onecht? Ja, allemaal maniertjes. Uh, en, en een beetje leuk doen. Uh, ik hou niet van mensen die leuk doen. <lacht> nee. Het begint zich gelijk heel schamper te lachen. Ja. ja, ja, maar, ja zijn, maar jij zijn... hebt dat dus niet, Sylvia? Nee, ik kijk overal naar. En heel veel dingen vind ik ook niet goed. En heel veel dingen vind ik wel goed. Maar eh, nee, ik ben er niet zo uitgesproken over. Nee, want uiteindelijk ben jij dan natuurlijk degene... die toch met jullie ideeën weer naar die zenderbaas moet... die hij nou een beetje zwart zit te maken. Nou, dat is natuurlijk ook wel een puntje. <nation> ja, want wat is het puntje? Nou ja, kijk, er ligt nu ook weer een ontzettend mooi voorstel. Dat ligt van de VPRO of bij de VPRO. Die hebben het bij de netmanager neergelegd. En daar zitten we nu op te wachten. Gaat het door of niet door? En dan kunnen we natuurlijk <lacht> wel weer gaan mopperen en het moeilijk doen. Maar dan denk ik ook van laten we... Ja, daar ben ik toch wat, uh, wat opportunistischer in, denk ik. Ja, dan ik moet je dan nou af en toe, waardeer, af en toe zijn mond snoeren? Wat nee, maar dat, dat kan niet. Dat, dat kan is onmogelijk. En niet. dat zou ik ook niet willen hoor, maar dat is ook onmogelijk. Ja, wat <lacht> zal ik zeggen? Uh, ik, ik, ik, ik zou het ook wel uh, verstandig vinden om uh, soms even mijn mond te houden. Maar ja, ik, ik, ik, ik, ik zie mezelf toch als een, als een strijder voor, uh, voor een beter soort televisie. En uh, dat krijg je niet als je je mond houdt. Nee. Ja, als je mond open doet, krijg je het ja, ook niet. Je niets, krijgt maar... het wel door plekken te verwerven... waar je dan die mooie televisie kan maken. En als je al je glazen ingooit, dan heb ja, dan, je ja, uh, ook niks. Hè? Waarom gooi je glazen in als je, als je kritisch bent? Dat, ja. snap ik, dat snap ik überhaupt niet. Nee, nee dat, is toch een, dat is denk ik toch een generatieconflict. Dat je denkt van, uh, dat je dat allemaal in de eigen hand hebt. Ja, Frans? generatieconflictje ja, nou ja. hier aan tafel. Zomaar <laughs> spontaan. Toch? Ja, ja dat, uh, dat zal dan wel, ja. <laughs> jullie praten daar morgen in de eerste vergadering uh, 9 uur even over verder. Ja, of niet? Ergens moet Misschien? het generatieprobleem <laughs> toch opduiken. Ja. Goed, nou, ik uh, vond het boeiend om met jullie te spreken. En, uh, nou... Was het spontaan genoeg, wat vond je? Ja, u? zeker. Ja, ik vond wel? Het, ja, zeker. Viel best ja, mee, toch? Viel best mee. Viel ja. best mee, goed. Dit was uh, Twee Dingen uh, voor uh, vandaag. Als u terug wilt luisteren, dat kan. www.tweedingen.nl Nog even mijn gasten, de documentairemakers Frans en Sylvia Bromet waren hier. Zometeen, uh, Be A toen met Willemijn Veenhoven. Willemijn. Zeker. Met tennis. Um, we gaan op zoek naar kookgebruikers. Die hebben we nodig voor een onderzoek. Tenminste, ik niet. Maar iemand wel van de Universiteit van Amsterdam. En zij komt vertellen waarom. We hebben het over de serie Girls. Um, groot favori uh, favoriet van de cabaretier Caroline Borgers. Die is hier in de studio. En het is maandag. Dus Ermen Wennemars... met zijn favoriete sportmoment van dit weekend. Dat allemaal. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Juris Stubenitski. Radio 1. Het NOS Journaal. Ook in Nederlandse supermarkten is mogelijk paardenvlees als rundvlees verkocht. Het gaat om lasagne van het huismerk Van Plus... en van het merk Prima Frost bij supermarktketen Boni. Vorige week werd paardenvlees aangetroffen... in rundvleesmaaltijden in Groot-Brittannië. President Obama wenst de kardinalen die een nieuwe paus moeten kiezen... veel succes en hij wenst paus Benedictus al het beste. De Italiaanse president Napolitano noemt de paus een zeer moedig man...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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 11 februari, 2 over half negen. Goedenavond. De paus die gaat met pensioen en dus is het grote speculeren alweer begonnen. Wie wordt zijn opvolger? Nou, twee Afrikaanse kardinalen die maken grote kans... Eric Corton is hier na negen en die kent Afrika op zijn duimpje en de kerkgewoontes daar. En Frank Bosman, cultuurtheoloog. En wij speculeren er lustig op los wat het betekent als een Afrikaan de nieuwe paus wordt. En de politie in Los Angeles die jaagt nog steeds op een oud collega die op politieagenten schiet. Er staat inmiddels een miljoen dollar op zijn hoofd. Zo meteen hoor je of hij al in beeld is. En als je nu kijkt op de webcam via radio op 1.nl... dan zie je uh, misschien wel de mol van dit seizoen. Ja. Ah, Caroline Borgers is hier... Um, um, daar komt ze niet over praten. Ja, nee. nee. Daar gaan we het ook helemaal niet over hebben. Uh, nee. Het interesseert me niks, we hebben het over <laughs> Girls. De nieuwe hitserie Girls. Uh, Die nieuwe, maar het tweede seizoen is net begonnen. En de eerste seizoen kan je net op DVD kopen. En het is Sex in the City, maar dan echt... Nee, dat mag je niet zeggen van jou, hè? Oh. Nee, maar dan echt. Een bloedheken van Sex in the ja. City. Ja, stik hem ook, ja. ja. Ja. Maar het is juist niet glamorous. Het is juist nee. met, met afschuwelijke seks. Ik heb net stukjes gezien. Ja. Oh, het is jouw lievelingsserie. Eén van mijn, ja. ja, ja. ja. Je herkent jezelf erin, hè? Eh, eh, eh, moeah. Net over die afschuwelijke ja. seks. Die afschuwelijke seks, <laughs> ja precies. Heel erg herkenbaar. Maar goed, zo meteen meer. En uh, dan hoor je waarom Caroline er helemaal gek op is. Luc, die is er vandaag niet, die is er morgen weer. Maar wel, Robert Meder, daar ben ik blij mee, met is, het Sportnieuws. Waarom is Luc er niet al. Ja, die had even wat anders te doen vanavond. Dat is lekker. Ja, ja dat, dat is zijn werk. Ja, nee, maar, dat is, uh, ja, nee, maar dat, daar moest hij bij zijn. Dus, oh. uh, ja. Oké, okay, goed. Uh, verrassing, horen we morgen meer over, ongetwijfeld. Ja. Met excuus voor het wat nasale geluid, maar de griep gaat ook aan mij niet voorbij. Um, de, het 40ste ABN AMRO-tennis toernooi is vandaag van start gegaan. Dat zal niet ontgaan zijn. Daarom komt langs de lijn ook vanavond vanuit Ahoy in Rotterdam. Um, op het centenkoorts is Ico Seisling bezig tegen de Fransman Tsonga. Marcel Meske, jij zit er vlakbij dat centenkoorts. Hoe staat Seisling ervoor? Nou, hij doet het uh, heel erg goed eigenlijk. We zitten in de tiebreak van de eerste set. 6-6, geen breaks dus. En uh, goede service hier van Igor Sijsling Die komt op 2-1. Dus aan uh, het begin van de tiebreak. En ja, als we dan terugkijken naar de set... Nou, dan valt we vallen vallen. vooral op dat uh, Sijsling totaal niet bang is... voor Jo Wilfried Tsonga. Toch niet de eerste, de beste. Nummer drie op de plaatsingslijst. Achter Del Potro en achter Federer. En een grootheid. En uh, ja natuurlijk favoriet in deze wedstrijd. Maar Sijsling uh, ja, speelt af en toe zelf. Heel brutaal met winnende returns. Hij speelt service volley. Maakt schitterende punten aan het net. Uh, kan in de rallies goed mee. Dus kortom, het is uh, redelijk gelijk opgaat. Ik moet wel zeggen dat Songa zijn service games een stukje makkelijker wint hoor. En ook niet in de problemen komt. Zijsling heeft in de eerste set vier breakpoints uh, moeten wegwerken. Maar ja, blijft daar wel steeds uh, bij. Het is dus uh, nu 2-2 in de tiebreak. Goede service van Songa. Songa komt naar net aanvalsbal langs de lijn. En de passing gaat er flitsend langs. Topspin die naar binnen duikt. Zijsling Pakt gewoon een servicepunt van Tsonga en komt brutaal op voorsprong. 3-2 in de tiebreak Dus kortom, het gaat lekker met Igor Sijsling. Goed, uh, later komen we bij je terug. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe die uh, tijdbreak afloopt. Inmiddels uh, meld ik u even dat er nog meer nieuws was dan tennis natuurlijk. Zo kreeg Theo Jansen, zo'n voetballer, een schorsing van vier duels... waarvan één voorwaardelijk. De Vitesse-speler kreeg gisteren rood in het duel met PSV. Jansen heeft de schorsing inmiddels geaccepteerd. En AZ-speler Nick Viergever, die heeft hem niet geaccepteerd. Hij kreeg een voorstel van drie dubbels, waarvan één voorwaardelijk. Viergever legt de zaak nu voor aan de terugcommissie van de KNVB. Goed, zometeen dus veel meer van Marcelle Mesker over ja. dat uh, duel van Zeisling. Straks om tien uur is langs de lijn vanuit Ahoy. Dan staat de uitzending met Jack van Gelder Bol van het tennis... met Richard Kruijtschek, Raymond Sluiter, Roger Federer en nog veel en veel meer. Yes, okay. daar wachten wij dan op. Okay. Oh, nee. oh nee, eerst nog even anderhalf uur binnen Today. Met, nog jij mee gaan? Robert Aria um, Yes En <laughs> <laughs> Kate Pearson Shiny happy people K. Pearson Shiny Happy People. Radio 1, PNN Today. Even naar Marcella Mesker, het ABN Amro Tennistoener. Marcella Sijsling heeft net zijn eerste set gewonnen. Ja hoor, het is uh, eigenlijk onvoorstelbaar. Uh, ja, ik zei het al, hij speelt uh, met lef. Hij is totaal niet bang, hij speelt heel brutaal. En uh, ik moet zeggen, Tsonga die liet een paar steekjes vallen in die tiebreak. En dat kost hem gewoon de kop. Een simpele tiebreak zegen voor Sijsling uh, in de eerste set. Uh, 7-3 werd het. Hij deed alles goed en Tsonga een paar missertjes. En dat uh, kostte nummer drie van de plaatsingslijst de eerste set. En dus gaat dit uh, ja, misschien wel nog uh, een hele spannende wedstrijd opleveren. Leuk, goed begin voor Igor Sijsling. Tot zo, Marcella. Gaan we meteen door met de dame die naast mij in de studio zit. Uh, oh nee, sorry. Nee, die komen, zo, die komen zo bij je, Carolien. We gaan eerst even door met Danny Meekjes. Danny, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Onze internetdeskundige. Want er is een uh, verhaal met Facebook. Facebook is een bij elkaar gejat websiteje. Tenminste, dat zeggen de nabestaanden... van de Nederlandse internetpionier Jos van der Meer. En De nabestaanden die hebben een uh, rechtszaak in Amerika aangespannen... tegen Facebook omdat twee patenten van die inmiddels overleden Jos... die zou, zouden zijn geschonden door Facebook, waaronder ja, Danny... Ja. en dat is een uh, mooi verhaal, waaronder een patent van die Jos... dat wel heel erg veel lijkt op de like-knop van Facebook. Ja, ja. nou, ik heb, ik heb de stukken in handen gehad vandaag uit 1991. Uh, met, met pen en papier heeft die man tekeningetjes zitten maken... over hoe het internet eruit zou kunnen zien op het moment... dat je bijvoorbeeld een databank hebt met producten of pagina's... zoals we nu op Facebook kennen... En een knop, die noemde hij de add-knop, dus om iets toe te voegen. Ja. Hij dacht namelijk dat onze papieren dagboeken die we toen allemaal hadden... wel eens vervangen zouden gaan worden door een digitaal dagboek. En als je dan op die like-knop eigenlijk drukt... dan zou wat je hebt geliked automatisch aan je dagboek worden toegevoegd. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk wat Facebook vandaag de dag ook aan het doen is met al die like-knoppen en pagina's. Dus het was zeker een visionair of hij het gaat winnen, althans zijn nabestaanden, want ja. zelf leeft hij niet meer, dat weet ik zo net nog niet. Maar dus deze man die heeft in 1991 zoiets bedacht als de, als de like-button. Ja. ja. ja. ja. En, en nu, dat is nogal wat later dan 1991, komen die nabestaanden met hey, hoi, Facebook, wij willen geld zien. Het is een beetje een raar verhaal, want die nabestaanden, het is gewoon een Nederlands gezin, die zeggen natuurlijk niet we willen geld zien. Die hebben het over dat ze uh, erkenning willen. Dat ze erkenning willen als nabestaanden, maar vooral ook voor de persoon die ze uh, verloren zijn. Um, en het, het rare is dat in Amerika bestaat helemaal niet zoiets als, als waardering krijgen voor een patent. Het enige wat je daar kunt halen is harde cash... Uh -huh. uh, het moment waarop ze uh, eigenlijk hebben gekozen om Facebook aan te klagen... dat was bij de beursgang. En dat doen ze samen met een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is... in het opkopen van patenten en juist ook het voeren van rechtszaken. Dus het verhaal dat het ze echt alleen om erkenning gaat, nou dat geloof ik niet. Uh, maar als ze zouden winnen, en dat is niet uitgesloten... want ik moet zeggen, het patent zit wel goed in elkaar. Je ziet echt een plaatje en daarnaast een soort like-knop. Dus het, het lijkt er wel heel erg op, Ja, dan kunnen ze wel heel erg veel geld... Verdienen. Ja, en als ze het ja. menen dat het om erkenning gaat... dan ga ik er ook vanuit dat ze dat geld gaan doneren aan een goed doel. Maar als, het, als ze dit winnen van Facebook... dan hoeven die, die, die naam staan, dan hoeven natuurlijk van hun leven niet meer te werken. Nee, nou, nee dat is één ding wat zeker is. In Nederland zijn uh, boetebedragen die door rechters worden toegekend vrij laag... vergeleken met Amerika, maar ook Engeland. Dat komt omdat je in Nederland echt schade moet hebben dus een rekening moet hebben met daaronder een bedrag van kijk dit is de schade die wij hebben en dan kun je vervolgens een deel van die schade vergoed krijgen in amerika werkt het anders in amerika is het zo als jij een patent gebruikt van iemand anders dan had je om toestemming moeten vragen doe je dat niet ben je gewoon de shaak en moet je heel erg veel geld betalen ja. en dat ja. is eigenlijk ook ja waar die nabestaanden denk ik toch op hopen anders hoe je niet zo'n groot en toch ook duur bedrijf in maar het zou dus wel eens kunnen betekenen dat het een nederlander was die het sociale internet zoals we dat nu kennen uitgevonden heeft en dan ben ik stiekem toch wel een beetje trots op. Nou, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Ik ook. Maar denk jij ja, even, even, even tot slot. Vanuit jouw visie, jij hebt er een stuk meer kaas van gegeten dan ik. Denk je dat ze echt een kans maken? Nou, het interessante is, uh, ik heb dus die stukken bekeken... en als je een patentaanvraag indient... dan moet je heel uitgebreid beschrijven wat je bedoelt. En ja, dat, dat zal ik maar niet herhalen, dat is heel technisch. Maar hij heeft uh -huh. er dus ook een paar plaatjes bijgevoegd. Ja. En ik zat echt naar die plaatjes te kijken uit 1991. En toen had ik echt het gevoel van... ja, ik zit naar Facebook te kijken anno 2013. Nou, dus dat is wel een belangrijk signaal. Rechters gaan er ook op zo'n manier naar kijken... Um, en ja, de kans is wel aanwezig dat hij, die, uh, dat hij, dus althans zijn nabestaanden, die zaak gaan winnen. Ja. Um, uh, simpelweg omdat het wel heel erg lijkt. En dan krijgen ze de erkenning en dus ook het geld dat daarbij is gemoeid. Eerst het geld. En, uh, en dan kunnen ze misschien erkenning kopen bij de ja. supermarkt. Precies. Danny je dankjewel. Graag gedaan. Zometeen happy hardcore DJ Mental Theo. Je kent hem nog wel van vroeger. Die heeft inmiddels een enorme carnavalshit. Zometeen zijn dagboek van onder de rivieren. Ik denk dat ik de voet van mijn generatie ben. Of my generation. Or een voet. Ik kan de wereld veranderen. the world, one extremely een girl En als ik je when I look, zie ik een pupil. Dank je het lijkt de logische opvolger van Sex and the City, de serie Girls, vier vrouwen wonend in New York, bezig met liefde en met seks en met nog meer seks en nog veel meer seks, maar ja dan eigenlijk zonder de glamour en zonder de designerkleren, maar met witte lijven, met vetrollen, met een financiële crisis. Um, oftewel, een beetje sex and city, maar dan nu en dan echt. Nou, seizoen 2 is nu te zien uh, op betaalzender HBO hier in Nederland. En seizoen 1 is sinds kort te koop op DVD. Hoog tijd is voor ons uh, om even die serie hier onder de loep te nemen. En dat doe ik met de cabaretier Caroline Borgers. Goedenavond. Goedenavond. Natuurlijk van de mol, natuurlijk van ja. mijn eigen programma. Maar ja. natuurlijk ook, um, in dit geval dan, uh, als fan. Van deze serie. Ik zei net al even in het begin: van het lijkt uh, nou ja, vier vrouwen, in New York, dan denk je aan de Sex in the City, maar jij ging meteen helemaal nee. Ja, nee, ik vind Sex in the City echt verschrikkelijk. Dus, Want? Ja, ik vind alles is zoet. Sex in the City is alles zoet. En dat is juist het verschil met, met een serie als Girls, dat het heel rauw is. Ja, het is gewoon heel nep, het is ja. Sex in the City. Ja, ja. En, ik ken, en die ik ken Carrie Bradshaw die, die alles zo... weglacht en alles weglippen stikt... en, en met haar Manalo niks. Ik vind het echt ja. zo ver van... Het is ook weinig zelfkritisch. Ik weet dat ik heel veel meisjes uh, vrouwen tegen de borsten stoot nu, waarschijnlijk... die dat allemaal te gek vinden. Maar ik heb laatst weer dit stukje van die film gezien... ik vond het echt om te kotsen. Verschrikkelijk. Nou ja, het is wel vermakelijk, maar Sex in the City... Dat, als ik naar jou kijk, naar mij kijk, naar alle vrouwen die ik ken, wij leven niet zo'n leven. Nee, dat nee. staat er ver, ver, ver, ver vanaf. Ja. En, en girls, zeg jij, ja, is, is veel echter. Ja, en het is ook vooral, want wat je net zegt, heel veel seks. Ik, volgens mij, wat, het, uh, wat hetgene is, wat ze, wat ze heel duidelijk doen, is ze proberen een soort uh, zingeving te vinden voor hun leven. En dat is inderdaad dan ja. middel van relaties en werk. En, maar het is vooral. Ja, het is inderdaad wat zij zelf zegt. I'm the voice of my generation, or, or at least a voice. Ja. Dat is het heel duidelijk. Even, het gaat over vier-twintigers. Hannah, gespeeld door Lina Dunham. Dat is de dame die ook uh, de serie bedacht heeft. Hè? Ja. Ze, produceert, schrijft. produceert, schrijft, speelt zelf de wow. hoofdrol. Marnie, Jessa en Shoshanna. Ja. Beschrijf even die vier dames. Um, nou, Hanna is dus inderdaad de, de, de, de speel eigenlijk. Um, en zij is een uh, wannabe rider, En ze heeft eigenlijk een, een dagboek, of wat zij dan een notebook noemt. Uh, en daar schrijft ze notities in op. En ze is heel erg op zoek. Naar wat ze wil. En zij heeft dus drie vriendinnen. Eén daarvan is, uh, is Shoshana. En dat is een beetje een... Um, ja, die vind ik het minst goed te grijpen. Die vindt alles... Uh, she's very American. Like ja. everything is like. Like ja. that, like that. Um, en uh, die woont in een... Die heeft een rijke tante. En die heeft een mooi appartement uh, in New York. En dan heb je Jessa. En Jessa is de meest excentrieke. Ze is dus een soort kunstenares. Wannabe. Ze heeft eigenlijk nooit iets gemaakt wat iemand echt gewaardeerd heeft. En daar heeft, herken maar... jij je wel in in nou, Oh, wat ik vooral herken is dat zij uh, uh, veel van haar avonturen die ze zij beleefd, zijn echt gebaseerd op dat korte avonturen beleven. Met, met mannen of met, nou ja, gewoon überhaupt in je leven. Of een, een werksituatie. Gewoon drie maanden om, om maar iets te hebben wat je ja, op die bijna tijdlijn van je leven kan zetten. Maar zo, geef eens een voorbeeld waarom je dat aan je eigen leven doet denken. Uh, nou, dus, nu is dat wel... Ik ben nu wat ouder natuurlijk ook dan zij zijn. Dus ik denk dat dat wel verandert. Maar toen ik begin twintig was... was ik echt wel uh, heel erg van avontuur naar avontuur. En dan niet seksueel avontuur, maar gewoon ervaring naar ervaring. Maar, en als de ervaring op was... Zoals? Nou, ik heb een keer uh, pff, achter in de rij gestaan in de paradiso... achter een jongen en die... Uh, dat, dat was uh, iemand die was leuk en die zei na, na drie minuten... ik ga volgende week met mijn ouders naar Italië, ga je mee? Toen zei ik, ja, is goed. <laughs> en toen ben ik dus met dat hele gezin een week in Italië nee. geweest. En dat was echt... Ik, vind, ik schaal gewoon, als ik het zeg, het is goed dat jullie het niet kunnen zien. Maar Webcam Radio 1.nl. Ja, dus nee, bedankt. Hartstikke tof, Willemijn. Ja. Echt de gek. Ja. Uh, maar um, ja, nee, dat soort dingen. Gewoon yeah. van avontuur naar avontuur. En als het dan op is, als je het zeg maar, opgegeten hebt... dan weer door naar het volgende avontuur. En ja. dat is wat, wat Jesse heel erg vindt. Vier van dat soort meiden, allemaal hele andere karakters. Ja. Even een fragmentje. You think we only talk about my problems? Like, why do you think that? Because we do. It's not true, Marnie. We only talk about your problems. It has always been that way. Seriously, we talk about what's right with Charlie. Then we start talking about what's wrong with Charlie. Now we talk about how you're never going to meet someone. Because it's like you think meeting a guy is the main point of life. So we have to have like a summit every day to make a game plan. Dit is dat, like, like meisje. denk ik. Nee, nee, nee, nee Die, niet eens. Eens. Die nee, is eens. nog veel erger. Maar het gaat over alledaagse verhalen. Het gaat over, ja, ze zijn op zoek naar werk. Ze zijn erg yeah. bezig met wat moet ik met mijn leven um, proberen een betekenisvol leven te leiden. En het gaat ongelooflijk veel over seks. Ja. Maar ik, ik heb heel veel stukjes gekeken. Ik werd er wel een beetje depressief van. Ja, ja Hele het is rauwe zijn... seks. Ja. Hele... Nou ja, er is geen, eigenlijk gewoon geen bal aan. Nee, het is, keer. het is, zij vertegenwoordigen heel erg de individualisering van de samenleving. En die seks is ook individualistisch. Dus alle keren dat ze die seks in beeld brengen, is het, zijn het echt twee individuen die hun eigen sores oplossen door dan maar een soort samen zijn. Te... Ja, beschrijven ze een scène. Uh, ja, dat dus is één scène dat, <laughs> dat Hannah uh, zich op haar borst laat slaan. Heel hard. En een blauwe plek heeft. En wil dat iemand daarop klaar komt. Dat is dan uh, een soort. Het <laughs> is een soort zelfkastijding. Ja, het, maar wat ik trouwens. Oh, dat het... vond je best wel herkenbaar. <laughs> ja, daar, daarvan dacht ik, wauw. Ja, Nee, dat, dit, dit totaal natuurlijk niet. Maar um, wat maar ik zo ook, leuk ook, vind... Ook, is dat zij ja. echt heel veel kritiek geeft op zichzelf. In die, in die scènes die ze schrijft. Het is niet een soort uh, egotripperij het is zo over de top eigenlijk. In dat... maar, ja, maar dat, kijk, dat zoeken naar zichzelf... en het, mm -hmm. de, de, de, de crisis speelt ook een rol... en ze hebben allemaal moeite met werk... en nou ja, het is echt een beetje struggle in New York. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar waarom dat hele deprimerende beeld van seks... dat er ook echt geen bal aan is... en die, die jongen doet maar iets... Die, weet je, ze zijn alsof ze los van elkaar die seks hebben... dat begrijp mm. ik niet helemaal. Oh, ik weet niet of dat... Is het zo erg als je twintig bent om seks te hebben? Is dat nooit liefdevol en, en lekker? No, uh, hoe weet ik veel? hoe was het bij jou ik weet het niet ik, ik heb mij enorm vermaakt hoor ja, ja ik volgens mij ook maar ik denk dat dat wel een keuze is natuurlijk voor de serie om het op die manier uh, neer te zetten en een beetje dat drama dat is wat ik echt maar denk, he, dat he, ze hebben dat... twintigers zulke rotsech tegenwoordig um, ja dat wordt een beetje gezegd dat nou wat volgens mij het ding is dat ze zeggen dat we dat we twintigers heel preut zijn de oudere generatie maakt zich zorgen over onze generatie dat we zoveel dat we heel veel moeite hebben met seks en volgens mij is dat niet echt zo al vind ik die scènes die in girls zitten... ook wel ja, niet heel ver van de werkelijkheid afstaan. Ze zijn wel, maar ja, toch? Ik, ik hoop voor dat je snel dertig wordt. Ja, nou, ik wordt heb nu een al stukken. vijf jaar hele fijne relaties. Nu is er niks meer aan de hand. Maar ik geloof wel van verhalen die ik hoor van mensen om me heen... dat het zo kan zijn. Ja. Het wordt alleen maar beter. Oké. Okay. Ik vond het, ja, jij bent fan, ik ben half fan. Ik moet even, je moet heel even, veel gaan zien. Ik moet heel ja. veel gaan zien maar je hebt nu alleen zien, de seks, hè? misschien heb ik het idee, eh, Willemijn. Ja, inderdaad, <laughs> ik heb even doorgescrollt. Girls dus, te zien op DVD en bij HBO. Marcella Mesker, um, ja, je hebt ons achtergelaten... met dat uh, Zijsling brutaal speelt en het eigenlijk heel lekker met hem gaat. Ja, en hij blijft het goed doen. Hij uh, leidt met 2-1 in de tweede set. Nou ja, drie games gespeeld, geen breaks, eigenlijk weinig gebeurt. Maar ja, het feit dat hij zo makkelijk meegaat tegen een uh, topfavoriet als Tsonga... ja, uh, ze hebben wel aan het denken. Ik, ik vind echt dat Sijsling een stuk uh, verbeterd is... als je dat vergelijkt met een jaar geleden toen hij bijvoorbeeld uh, uh, hier speelde. En uh, ja, toen in die tijd begon hij met een Spaanse coach te werken... ik denk dat hij er echt veel van heeft geleerd. Hij lijkt fitter, hij is sneller op de baan... hij lijkt meer patronen in zijn spel te hebben. Ik bedoel daarmee uh, dus op de juiste momenten uh, service voor die, zijn wapen, te spelen. En daar ook uh, met overtuiging aan het net te komen. Dus kortom, um, ja, het, gaat, uh, het gaat fantastisch. En nu, ja, dit moeten we even meenemen. Breakpoint op de service van Songa. 30-40, goede service. Return van Seigling, uh, maar die gaat net uit. Service was uh, te hard. Dat is jammer, anders had hij op 3-1 gekomen. Maar goed, het blijft dus 2-1 voor Sijsling in de tweede set. Het wordt 40 gelijk op de service van Tsonga. Maar Sijsling uh, doet het uh, nog steeds uitstekend. Zometeen meteen natuurlijk nog veel meer tennis van het ABN AMRO-tennis-toernooi. En uh, Metal Tio. Je kent hem nog van vroeger. En uh, hij heeft nu een carnaval zit. Voor ons houdt hij een audio-dagboek bij. Dat zo. So you say everything's gonna be alright now But how do you really know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 Britain internationally, so I say, and then you see what the girl in the picture, the one that you always wanted, and then she hit on you, you were steady with her, and then she made you feel so low. But she gave her love, love. and then she made you feel yo -yo. babysitter circus. Everything's gonna be all right. carnaval. En dan kom je al snel uit bij DJ Mental Theo, geboren Brabander. En die ziet daar wel brood in, natuurlijk carnaval. Samen met de gevulde volkszanger Frans Duits neemt hij een carnavalshit op. Dat betekent dus veel optredens. Aflevering 2 van Mental Theo's carnavalsdagboek. Mental weer vanuit Oeteldonk, want iedere plaatsnaam tijdens de carnaval krijgt een andere naam en Sertogenbos is omgetoverd in Oeteldonk. Uh, net de optocht natuurlijk gehad, daarna snel door naar het plaatje Kruisland, waar we een 90s carnavalsparty hebben. En als dat achter de rug is, als een speer door naar Wamel. Wamel ligt in de buurt van Tiel en uit Tiel komt natuurlijk Frans-Duits, waarmee ik een plaatje heb gemaakt. Daar gaan maar we van slapen in een happy hardcore carnavalstijl. Nou, Frans komt stiekem een gastoptreden geven. Denk ik, hoop ik, mag het eigenlijk niet zeggen. Dus dan wordt één groot feest. Daarna door naar de afterparty in Sertorenbosch. En het leuke is wat je dan het weekend mee hebt gemaakt... dat je op plaatsen komt waar het veel te druk is, veel te heet... te weinig personeel en vooral geluidsoverlast. Dat vind ik dan zelf erg leuk. Politie in de stress, buurtbewoners slapen niet. Te harde beats, maar wel één groot feest. Dus dat gaan we vandaag nog eventjes doen. Morgen meld ik mezelf weer. Dit was vanuit Oedeldonk en Mental Tio. Mental Theo. Erwin Menemars, hier zometeen uh, hebben we het uh, over sportzaken. Ben jij een carnavalsvierder? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik heb het nog nooit gevierd. Nog nooit? Nee. Ja. nee ik, moet al, okay, ik was inderdaad ook al vijf jaar lang topschaats geweest. En vijf jaar lang ben je gewoon Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.